Gestart. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Vliegen rond de strengst bewaakte gevangenis van Nederland blijft voorlopig verboden. In Vught, in Brabant, zitten de bekendste criminelen van ons land, zoals Willem Holleder en Ridouan Tachi. Tot eind volgend jaar mogen er geen drones, vliegtuigen en helikopters boven het gebied vliegen. Het is bedoeld om ontsnappingen te voorkomen en op die manier kunnen er bijvoorbeeld ook geen dingen via de lucht gesmokkeld worden. Een primeur voor Utrecht. Die stad krijgt voor het allereerst een islamitische middelbare school. Onderwijsminister Wiersma probeerde dat nog te voorkomen vanwege een advies van de onderwijsinspectie die het niet zag zitten. De school genaamd Al-Amana maakte bezwaar en met succes dus. Het wordt de derde islamitische middelbare school van Nederland. De politie is nog steeds op zoek naar de man die deze week is veroordeeld voor een vergismoord in Beuningen. Hij knipte zijn enkelband door en sloeg op de vlucht. Inwoners van het Gelderse dorpje snappen er niks van. Ik kan eigenlijk niet begrijpen dat zo iemand uh, eigenlijk al op vrije voeten was. Ja, belachelijk. Ik vind sowieso belachelijk dat hij thuis zat met een enkelband om. <lacht> ja, voor de andere misdrijven denk ik, uh, ja, hoe dan? <lacht> de man kreeg begin deze week een gevangenisstraf van 20 jaar, maar hij zat op dat moment niet vast. Zijn advocaat beloofde dat hij zich de volgende dag zou melden, maar dat deed hij dus niet. Voor de deur van de Ziggo Dome staan vanavond duizenden gillende fans voor de Koreaanse meidenband Blackpink. Na BTS zijn ze de meest succesvolle K-pop act ter wereld... En ze worden ook in Nederland steeds populairder. En deze K-pop expert weet wel waarom. In tegenstelling tot heel veel andere K-pop artiesten een heel stoer imago heeft. Dus het zijn onafhankelijke sterke vrouwen die geen man nodig hebben. In Korea uh, wordt in K-pop nog vaak uh, een beetje het schattige imago gebruikt als het op girlbands aankomt. Uh, maar Blackpink is een van de weinigen die meer de stoerdere kant van de vrouwen laat zien. En ik denk dat dat heel erg goed aanslaat in het Westen. En dat blijkt te kloppen, want de Ziggo is strak uitverkocht. Het weer, er trekken buien over het land en het is nu nog zo'n 9 graden. Morgen begint droog, later wordt het weer klitsnat en wordt het niet warmer dan 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg tijdens deze avondspits. Alleen op de A4 moet je nu wel veel geduld hebben van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelofarensveen is de vertraging een half uur. Het komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Met ZFM. Met nu Zandvoort draait door.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 Uh, min of meer hebben we uitgebracht afgelopen jaar. Low Rx, niet zonder een reden, want straks in het uh, programma wat hier komt, zijn ze te horen live bij ons. Niet alleen via de radio, maar ook via YouTube. Kijk maar op Alternative M. Low Rx met Involver uh, trapte deze Zandvoort draait door live af. Maar uh, ja, dat staat er dan wel een beetje teken van de dansbare nummers. Dit is ook zo eentje uit het uh, circuit, uh, uit het verleden van deze omroep. Toen ene Edwin de Wit, beter bekend als Edwin Keur, en later als DJ Lampendaag toch furoren maakte. De plaatjes aan elkaar reigden op de zaterdagavond in de Jinks. Zover gaat het terug, in de jaren 90 zelfs. Toen draaide hij dit uh, nogal eens Left Field met Johnny Leiden. en Open Up. De eerste keren dat Madonna samenwerkte met Pharrell. En dit was die productie daarvan, Give It To Me. Daarvoor hoorde je Leftfield met Johnny Leiden met Open Up. Om toch een beetje het alternatieve karakter van vanavond... Of een beetje een smoel te geven. Uit een lang vervlogen tijd bijna op het punt van doorbreken... stond deze band. Waar het niet dat Ian Curtis toen op een gegeven moment... een eind maakte aan zijn leven had. Alles een beetje ook te maken met... Zijn ziekte, namelijk epilepsie. Hij kon niet meer optreden. Your Division, she lost control. volging van uh, Joy Division. Hier de voorwoorden met uh, She Lost Control. Een beetje de vertegenwoordiger van de donkere kant van de nieuwe week. Er zat hier en daar zelfs... ...ook nog wel eens een beetje een scherp randje... ...van de, de postpunk in. Het haalt er toch ook wel een beetje uit. Uh, Siouxsie in de Banshees ...en Citizen Dust. Uh, trouwens een hele leuke... bekomstigheid: is dat er in Nederland toch ook... ...een band is die een beetje in de geest... ...van Siouxsie en de Banshees ...een nummer heeft opgenomen. En dat is... Het Volendamse Lorem Ibsen met Lessons in Living. Moet je maar eens luisteren, want uh, er zitten trouwens nog meer overeenkomsten, zeg ik dan altijd. Uh, naast Siusi in de Benchies doet mij dat ook nog een beetje denken aan een andere illustre band uit Den Haag. Namelijk Shocking Blue. Tot aan het, uh, ja, de hoofdlijnen van het nieuws, ik zou zeggen. Gaan we nog eventjes op de fiets met Queen. I want to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 Because I want to ride my bicycle races are coming your way So forget all your duties, all Kane. You say John, I say Wayne. I, I say man, I don't wanna be the President of America. say I say James. You yeah. say Lisa. I say Jesus. I don't wanna be a candidate for being number one. I all I wanna do is us, us, us. Zandvoort en de regio. Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het kabinet wil nog niet reageren op de uitspraak van de rechter over gezinshereniging van asielzoekers. Het kabinet wil het recht op gezinshereniging beperken om de druk op de asielopvang te verlichten. Maar volgens de rechter is dat in strijd met wetten en verdragen. De kortsluiting in een hoogspanningsstation bij Dronten in september kwam door technische en menselijke fouten. Dat blijkt uit voorlopig onderzoek. Honderdduizenden mensen kwamen toen zonder stroom te zitten. Een medewerker van de Duitse inlichtingendienst, de BND, wordt verdacht van landverraad. Hij zou staatsgeheimen hebben doorgespeeld aan de Russen. Gisteren werd hij opgepakt in Berlijn. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Morgen eerst droog, later weer regen. En het wordt morgen 7 tot 11 graden. M <gasps> M Ik verhaal aan. Ik kan nu plaatje-praatje doen, want uh, veel meer komt er niet. Dit is the Diana Ross, dat was iedereen wel bekend. Maar wat uh, ook nog bijzonder was, is uh, dat ik uh, een tipgever deze week had, Mick Boskam. En die deed in het verleden nogal eens veel dingen voor Livalok. Zo ook moest hij op een gegeven moment Diana Ross begeleiden in de richting van Ahoy. Nou, Diana Ross kwam wel aan, maar wel met een hele grote vertraging. En als blikken konden donen, dan had Mick hier dus nu niet, niet meer rondgelopen. is smek het uh, verhaal uh, achter Diana Ross en Mick Boskamp. En waarom? Omdat uh, Mick bij de tip had gegeven deze week... om iets uh, te schrijven over iets aanstaande Boeddha in de polder. Aanstaande vrijdag om tien voor acht om NPO 2... Er zitten in René van Kolm, Margarethe de Vries, zijn vrouw. En uh, Helen Vink uh, van Mixang Fotografie. En ik heb dat stuk uh, geschreven in de Zandvoerse Krant. Dus dat is het. Nou, nog, uh, we gaan uh, eventjes uh, wat doen. Kerstsongs ten voeten uit. Uit Noord-Ierland: Rob Murphy met Christmas Eve. I've never seen such snow. Clouds that hunk so long. Breath, icy toes, fingers numb, face aglow mooi, of is hij mooi. Rob Murphy heet uh, de man. Hij komt uit uh, Belfast. Uh, hij is ooit uh, geweest hier bij ons in de studio en dan wel in het uh, programma wat hierna zit. Uh, namelijk Alternative FM. Daarover gesproken, uh, we gaan uh, zo dadelijk, uh, vanaf 8 uur, krijgen we low edits. Zelf komen ze al veel eerder in de studio. Want ze hebben natuurlijk het nodige wat ze, wat ze uit moeten pakken. Dat is ook de reden waarom de heren luiten en Van Dam nu al in de studio zijn. Ja, want het moet, moet natuurlijk ergens vandaan komen. Dat straks. Ik weet niet hoeveel ze, nummers ze gaan spelen. Maar dat zal ongetwijfeld best wel, wel pittig zijn. En we zijn ook meteen aan het eind van dit uur gekomen. Jazeker, je hebt nog een kwartier. Maar dat is wel leuk. Want dit is een... Een echte bootlegversie die je had aan kunnen treffen in het gedeelte tussen 6 en 7. Of misschien wel daarna op die maandagavond met die regenboog top 53. Weet je het nog? Daar zat deze wel in. Maar dat was wel een hele korte versie in dit geval. Maar dit is die lange waar Patrick Cowley nog de hand aan had gehad. Hij af van Donnersnummer tot aan het nieuws van 7 uur. I'm gonna go get a little bit of a Fijne dagen en een voorbeeld.